Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Universiteiten zijn er helemaal klaar mee dat wetenschappers worden bedreigd. Die krijgen de laatste jaren veel te maken met online haat en fysieke bedreigingen. Daarom is er vanaf vandaag een speciaal meldpunt geopend waar de bedreigde wetenschappers terecht kunnen voor hulp. Universiteiten willen ook trainingen aanbieden aan de medewerkers over hoe ze kunnen omgaan met die bedreigingen. De chef van de VN, Guterres, waarschuwt dat er iets moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan. Volgens hem zitten we nu op de snelweg naar een klimaathel. We are on a highway to climate hell with our foot still on the accelerator. Ja, dat zei hij op de klimaattop in Egypte, die vandaag echt is begonnen. Alle aanwezige wereldleiders houden een speech. Ook premier Rutte hij is vanmiddag aan de beurt. Ajax en PSV weten tegen wie ze moeten in de tussenronde van de Europa League. Ajax is gekoppeld Union Berlin. PSV treft Sevilla. De absolute kraker wordt het duel tussen Barcelona en Manchester United. De winnaars gaan door naar de achtste finales van de Europa League. Feyenoord mag een ronde overslaan. Die zijn al zeker van een plekje in die achtste finales. En duizenden katten in Den Haag kunnen deze maand gratis een chip krijgen bij de dierenarts. En dat gaat zo. Tillen de huid op, dan gaat het naaldje er doorheen. Ja, dat vind je niet leuk. Nee, sorry. Het is al klaar, schat. Het is al klaar. En die injectie naald is natuurlijk wat dikker dan de gangbare naald... omdat die chip daarin zit. Om te voorkomen dat dat heel gemeen is... je we een klein beetje lokale verdoving op de huid. Dus dan is het echt niet meer zo zielig. En van één prikje zijn ze zo weer hersteld. Ja, die chip kost normaal tussen de 25 en 50 euro. Een aantal dierenartsen in Den Haag doet het nu gratis... om mensen te helpen die het niet zo breed hebben. Elk jaar raken ruim 62.000 katten vermist. Daarvan komen de meesten zo'n 48.000 weer thuis... Vooral dankzij de chip die ze hebben, want die vertelt bij wie zwartje of Simba hoort. Het weer, in het westen en noorden nog wat buien, in de rest van het land blijft het droog. Het is zo'n 15 graden. Vanavond klaart het op, morgen weer wat zon, en dan wordt het zo'n 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer heeft veel vertraging na een ongeluk op de A200 van Amsterdam naar Zandvoort. Tussen knooppunt Rotterpolderplein en Haarlem Noord heb je een half uur tijdverlies. En een bericht van het spoor. Er rijden geen treinen tussen Leiden en Hoofddorp door een kapotte bovenleiding. Er rijden wel bussen en dat duurt tot half vijf vanmiddag. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 The king and I and the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 kilometer per ja. uur. En wat waren de reacties op jouw bericht op? Uh, die waren toch wel dat hij lang niet de snelste was. Nee, want er was uh, 210 <laughs> Ja. Allemaal van dat soort uh, berichten 210. stonden onder het ja, uh, bericht uh, bij de radio. Ja. Maar ja.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 uh, <laughs>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 En uh, die komt straks bij ons in het programma. Goed zo, dan gaan we ja. het daarover hebben. Nou, dat is een uh, gevuld uurtje. Dat dacht ik ook. Lekker blijf luisteren naar de Zandvoorts Radio. Met een uh, ja, ex-Saltfordse film noemen. Hier is Ellen Clark.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 Na de single van Alan Clark en Father and Friends... draaien we deze disco-klassieke van uh, de drie dames Sister Sledge... en uh, We Are A Family, een lekkere gouden ouwe zo op de zaterdag...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 Twee, ja. 5200 mensen. Ja. Zo, ongelooflijk. Ja. ja, maar hoeveel inwoners erop hebben we van uh, 17.000. 17.000, ja. dat, is, dat is dus een derde eigenlijk. Ja, ja. Nou, daar sta ik en, van te uh, kijken zeg. Nou, daar mag je trots op zijn, denk ik. Ja, ook dat. Ja, niet te geloven. Ja, Het is, ja. Uh,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 En daarnaast ontlasten zij natuurlijk ook de professionele zorg. Hè. Dus die, die uh, hebben we natuurlijk ook steeds minder in aantal medewerkers. Ja. Dus ja. het is heel fijn als we dat samen kunnen doen met een mantelzorger. Ja. Nu was het zo dat uh, vorige week in uh, Zandvoortse Courant een, hebben jullie een advertentie ge geplaatst... samen met uh, uh, zeg maar collega-instanties. En welke uh, instanties doen er ook alweer mee?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 Nee, helaas nee. nog niet. Nee. Nee. Nee. Ja, ja, er is een, natuurlijk een, een gloednieuw huis in de duinen is er, een, een, een, gebouwd... maar het is nog niet in gebruik genomen? Hè? Nee, wij verwachten dat in het voorjaar van 2023... wij uh, daar zouden kunnen gaan intrekken. Ja. Oké, okay, en dan denken jullie dat er dan ook logeerzorg uh, uh, gedaan kan worden?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 I'm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 De en een beetje warmte. Ziet reeds gewoon de dageraad die ons het licht gaat brengen. De zon die ons alle kwaad op aarde zal verzingen. Want... Ja! We zijn ja! op de wereld om elkaar om elkaar ...om elkaar om elkaar om elkaar op elkaar op elkaar op elkaar op elkaar ja! We op wereld elkaar elkaar om elkaar ...om elkaar om elkaar op elkaar van elkaar op elkaar op, elkaar, op elkaar, telpen... Woorders,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 She rides on magic copies It's a fairy tale to me But you're in tune The shadow by The final frame Of the movie scene That generates your every Het was de magische muziek uit de jaren 80. Door de Curiosity Kill the Cat en down to earth.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 dus dat valt allemaal wel mee. Rustig weer. Nou ja, dan uh, is het toch nog beter geworden dan uh, wat je eerst zei, uh, Bernhard. Ja, ja, dus ja. het heeft geholpen dat, ja, ik, uh, ja, dat ik je even op het matje riep. Ja. <laughs> Heel goed, dankjewel Bernouw. Het okay. weer dus uh, ook na te lezen, uiteraard op onze eigen app. Dat was het weer. De en dat is uh, de ZFM app, uiteraard gratis te downloaden.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 Lekker gezegd ben hij Ik moet altijd meteen denken aan Belle Perez. Die Belgische zangeres als ik deze zing hoor. Die maakt ook dit soort muziek. Dit was Camilla Cabello... samen met Ed Sheeran en Bam Bam. En met Bam Bam gaan we naar Duintjesveld toe... ...want er wordt vandaag weer gevoetbald... ...en Jan van der Lee is voor ons bij de wedstrijd. En ja, we spelen vandaag tegen DWS uit Amsterdam. Goedemiddag Jan. Goedemiddag Rob. Goedemiddag, welkom. Goedemiddag.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 We hebben niet zo heel vaak nog tegen uur gespeeld. Zij komen ook, uh, dit team komt van de zondag terug. Ze Zij zijn aan de zaterdag gegaan, vorig jaar. Oké, okay, ja, nieuw, uh, nieuw in de klasse. Ja, ja, ja. Oh. <coughs> Oké, okay, dus... Uh, met, uh, met Jeffrey en... Uh,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 Die houdt de wedstrijd voor ons in de gaten. En wij hebben natuurlijk lekkere muziek. Hier is Christopher Cross en It's All Right. I know, know what's on your mind. We hebben we contact op met Jan van der Leden. Die houdt de wedstrijd SV Stolver tegen DWS uit Amsterdam in de gaten. Momenteel tussenstand. Half drie begonnen de wedstrijd. 0 tegen 0. En als de verandering Je komt, hoor je het uiteraard bij deze radiozender. Dus uh, hou hem aan op ZFM. Zometeen uh, trouwens ook het uh, nieuws uit Stolveren.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 Uh, kunnen wij als Hartstichting weer een grote slag maken... om baanbrekend onderzoek te financieren... om hart- en vaakziekten sneller en beter te behandelen.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 Het evenement is inmiddels uitgegroeid tot een bucketlist event voor kitesurfers uit de hele wereld. Deze vijfde editie was binnen twaalf minuten uitverkocht. Nou, op naar 2023. Zeker, nou, die gaat er uh, zeker aankomen, Benno. Ja, zeker. Nou, wat heb jij? Nou ja, ik heb uh, verder uh, weinig. Ja, we hebben. Jij, jij bent uh, van het nieuws. Uh, ja, oh, ik ja, dat ja dat jij bent van het nieuws. Nou ja, we hebben het natuurlijk over uh, ja, onder meer, uh, ik wil bijna zeggen, de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 Ja, het scheelt wel. Je, het, het scheelt hier in de elektriciteitskosten. Ja, dat, dat, dat is ja, Elk nadeel heeft zijn voordeel. Hè. Ja, ben nou ja Al, maar ja, aankomende week gaan ze weer verder, hè, geloof ik. Ja, van leps, 7, 7 tot 11 november. Dan uh, wordt de straatverlichting uh, in het centrum van Zandvoort en omgeving vervangen. Het gaat om de volgende straten: Van Oostade, Nieuwstraat, Hulsmanstraat, Hobbemastraat, Diaconesshuisstraat, Van Oost-Aardenstraat, Stationstraat,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 dat we vanuit uh, onze huiskamer uh, verblind worden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 in orde,